De commissievergadering voorbij is en uh, inmiddels uh, loopt de raadzaal vol. De burgemeester is er ook al, iedereen krijgt een handje en het zal, uh, het zal elk moment beginnen. En dan schakelen we over live naar de gemeenteraadzaal hier in Zandvoort. En tot die tijd wat muziek. Ik eet u al een hartelijk welkom deze vergadering van de 11 de februari, de Raadscommissie. Het is een uitdagende vergadering en we gaan het denk ik redden om dat binnen de tijd rond te krijgen. Ik zie mevrouw Kopen knikken, dat is een goed teken. Uh, heeft een van de leden, geachte leden, opmerkingen omtrent belang aan de welbetrokkenheid? Ik kijk hongerig rond, niemand, dank u vriendelijk. Dan ga ik verder naar de vaststellen van de agenda. Gaat de commissie akkoord met de agenda... En ik kijk naar het college. Ja, ja, ik heb daar wel een vraag over, want ik vraag me af of die ook nog in deze volgorde behandeld moet worden. Aangezien wij ook een bericht hebben gehad van de Griffie. Ik denk dat ik u al een beetje ga helpen, want ik heb de heer Berends uitgenodigd om even iets te vertellen over de agenda. Meneer Binsen? Ik zou graag willen zeggen, alleen mijn druppel doet het niet. Dus... Maar u kunt zo de microfoon aanzetten. Die we net geprobeerd. Nou, Dit gaat zo'n avond worden. Ik beloof u dat het scherp niet naar reden gaat. De Beamer het ook slecht gaat doen. Jo, gaan we ermee zitten? Ja, maar ik weet niet of die wel ook is. Meneer voor Meneer de voorzitter, de techniek staat voor niets. Um, U heeft een korte mededeling. Ik, ik heb een korte mededeling en dat gaat over de nieuwe afvalstofverordening die we vanavond zouden behandelen. Uh, Edoch, inmiddels is duidelijk geworden dat deze nog ter inzage ligt. Um, en die, uh, die inzagetermijn die verstrijkt op uh, 7 maart. En uh, de halve kunnen we hem eigenlijk op dit moment nog niet behandelen. Uh, dus we stellen hem uit tot, uh, tot maart. Dank, Dank u wel. Dank u wel. meneer Beertens. Dan gaat agenda punt 5 gaat van de agenda. En 6 wordt 5, 7 wordt 6, 8 wordt 7 en 9 wordt 8. Tot zover de mededelingen over de agenda. En nu was er nog een vraag vanuit... ...D66 of dit wel de goede volgorde was. Dat klinkt alsof u een voorstel hebt rond de volgorde. Nee, ik had geen voorstel rond de volgorde. Het ging mij inderdaad over die nieuwe afvalstoffenheffing ...en ik ga er vanuit het college de volgende keer wat sneller reageert. Oké, okay, dank u voor uw inzet. Dan stellen we hiermee de agenda vast. Punt 3, mededeling van het college. De heer Bluis had mij gevraagd om wat te mogen zeggen... Die gelegenheid krijgt het college. Meneer Bluis. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Uh, ik heb een mededeling, uh, u zult via de pers wel vernomen hebben, dat er problemen zijn rond het uh, hulpmiddelencentrum. Dat de hulpmiddelen voor de WMO regelt. Er zijn, dreigt er zelfs via cement, maar dat is gelukkig nu ondertussen gekeerd. Uh, ze zijn bezig in gesprek ook met de Bank Nederlands Gemeente, want het is een hele grote landelijke organisatie. Het zit niet alleen in onze regio. We doen er alles aan om de problemen op te lossen. Die zijn nog niet 100% opgelost, want we hebben nog steeds financieringsproblemen. Door met name ook systemen die niet 100% werken. En dat betekent dat wij voor de problemen die wij direct tegenkomen bij mensen die aanvragen doen, direct te proberen op te lossen en dus ook naar noodverbanden aan te leggen zijn, zodat iedereen toch tijdig wordt geholpen. Maar het geeft. Ik heb er al een paar keer wat mee te doen gehad. Maar oké, okay, het gaat op zich de goede kant om. We zijn in ieder geval blij dat ze niet failliet gaan. En daarnaast zult u ook eerder als weer bij worden gesproken. Ook daar leest u regelmatig wat over. Kent de hulp, jeugdhulp. Dat daar ook, uh, die zit in zwaar weer. En daar zijn we ook constant mee in overleg. Op het moment dat ik weer wat daarover te melden heb. Zal ik dat waarschijnlijk via een raadsinformatiebrief doen. Ik dank u. Dank u zeer. Meneer Bluis. Tot zover. Nee, dat is een hele korte vraag, want anders wordt het heel gewoon een vergaderpunt natuurlijk. En dat wil ik proberen te verwijderen. Meneer Dat snap ik voorzitter. Dank u wel voor de mogelijkheid. Um, ik zou toch wel met enige spoed willen vragen om uh, uh, een gesprek dan wel voorlichting over Kenter. Wat ik heb vernomen is dat de financiële situatie dusdanig is. Maar dat ook de gemeente Haarlem kosten wat het kost het wil openhouden. Um, dus ik, wil graag, ik zou er wat meer informatie over willen dan wel een informatieavond voor de raad hierover. Dank vriendelijk. Uh, ik in, bedoel, uh, staat uh, ja, uh, Volgens mij, uh, u, u bent een paar keer al geïnformeerd en uh, volgens mij zitten daar zelfs achterliggende stukken achter die vrij ver gaan uh, in wat daar aan de hand is. En die zijn niet openbaar. Maar ik zal nog even checken of die stukken er zijn. En dan zal ik u dat even nog mededelen, want volgens mij zitten er stukken achter, achter een uh, informatiebrief. Die dat wat duiden. En in principe is het de bedoeling dat er ook eerder, zijn, volgens mij zelfs, een regionale bijeenkomst komt met alle gemeenten. want wij nemen daar allemaal af om deze problematiek te bespreken. Maar ik zal even kijken wat er al aan informatie is en dan zal ik dat waarschijnlijk wel vertrouwelijk ter inzage leggen of melden welke link er is. Dank u, meneer Buis. Dan gaan we nu door naar 3A, standverzaken, Formule 1. En u ziet inmiddels de wethouder hij naast me zitten. En die gaat ons meenemen naar die grote race. Mevrouw Vrij. Dank u wel, meneer de voorzitter. Um, we hebben deze week uh, nou ja, een aantal bijeenkomsten. Gisteravond was er een bijeenkomst in het station over uh, nou, eigenlijk de aanpassingen aan het spoor. En wat dat uh, betekent, was een heel goed bezochte bijeenkomst Was uh, in de vorm van een inloop. En daar werd goed gebruik van gemaakt. En er waren verschillende uh, ja, uh, borden en vellen en tekeningen... Uh, en met medewerkers van NS en ProRail ook, die uh, nou, een en ander goed hebben kunnen toelichten. Daarnaast heeft DGP uh, twee avonden deze week... Ook georganiseerd, waarin ook nog alle vragen van onze inwoners en, uh, worden beantwoord. En morgen is er nog een bijeenkomst ook georganiseerd door de DGP, speciaal voor de ondernemers. En daarnaast is, uh, nou, we hebben uh, net voor de kerst de grote omgevingsvergunning, zoals we die noemen, uh, verleend. De bezwaarperiode is vorige week uh, verstreken. En er zijn twee bezwaren uh, ingediend. Nou, die gaan we natuurlijk ook weer uh, behandelen en dergelijke, maar... Uh, ik dacht, het is goed dat u uh, dat weet. Er is ook weer een nieuw WOP-verzoek binnengekomen. Dat is wel, uh, ja, de, de, die blijven komen ook, zal ik maar zeggen. Dat blijft uh, in de belangstelling uh, staan. En tot slot wilde ik u meegeven dat het college, of eigenlijk de burgemeester... vanuit zijn portefeuille voornemens is om morgen uh, de evenementenvergunning te verlenen. Uh, en dat zijn eigenlijk ja, de belangrijkste uh, punten op dit moment. Dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, nou, wat ik me eigenlijk afvraag: hè, er is een hoop uh, onrust uh, onder Zandvoort. Hoe zorgen we er nou dan voor dat Zandvoort gewoon bereikbaar uh, is? Hè? Dat mensen gewoon voor hun deur kunnen parkeren, uh, et cetera. En daar zorgen we voor door middel van dat mobiliteitsplan. We hebben niet voor gekozen om het maar te laten gebeuren om het zomaar te zeggen. Maar er ligt een gedegen mobiliteitsplan. Wat we in afstemming met de regio ook hebben opgesteld. Juist omdat wij geen 100.000 parkeerplekken hebben hier in Zandvoort. En niet iedereen met de auto kan komen. Waarbij het ook het uitgangspunt is ja, dat het normale leven om het zomaar te zeggen. Voor de Zandvoorter zoveel mogelijk door moet gaan. En daarom zijn er bijvoorbeeld ook die doorlaatbewijzen zodat eh, nou ja, op de vrijdag als je met de auto naar je werk moet dat dat gewoon nog kan. En dat je niet eh, dan belemmerd eh, wordt. Dus de, het wordt geborgd eigenlijk door middel van het mobiliteitsplan. Dan dus sluit ik hiermee het agendapunt af. En ik dank hierbij ook mevrouw Keurenson voor deze assistentie. Benoem ik twee leden van de rekenkamer. Is gekozen voor of geselecteerd aan mevrouw Domburg en de heer Dauma? Mag ik. Uh, nee, dit is niet. Ik kijk naar de tribune, maar het is geen inspraakmogelijkheid hiervoor. Ik kijk de ruimte rond. Is de behoefte voor een vraag dan wel een toelichting of kunnen we dit bij acclamatie vaststellen? Dan moet u dat doen. Dat is een commissie, hè? Ook oh, dacht dat het al besloten was. Nee, nee. nee. Oh. Wat, wat, wat zijn we zonder griffier? Geen opmerkingen, dank vriendelijk. Dan we het hierbij en dan maken we hiervan een. Dat kan geen hamerstuk. We sluiten hiermee dit agendapunt af. Ik ben niet op het sterkste op het ogenblik, maar het deed je mij niet kwalijk. Ja, ja. Goed nou, ik zie meneer ze wel erg kritisch kijken naar hem hoor, en daar trek ik mij de... ja. Sorry, Ik zie het scherp op schema hoor. Ik zie scherp op schema, dat is een... de KEI, met de gemeente Zandvoort. Daarbij is ook geraadpleegd HPZ en Arcade. Ik geef het eerst het woord... In het van HPZ... Heeft u secondante zie ik vlakbij u zitten, zelfs twee secondanten, dus het gaat straks helemaal goed, uh, zie ik. Dames, ik geef, mag ik eerst het woord geven aan de heer Bluis, ter informatie en een voorzet, of is dat niet prettig voor u? Uh, nou, ik kan heel kort zijn, uh, er liggen pre nieuwe prestatieafspraken. U bent eerder geïnformeerd hoe die tot stand zijn gekomen, dat is niet uh, 1, 2, 3 gebeurd. Er zijn nog twee kleine afspraken voor uitbesloten. Er is een hele discussie geweest over extra verhoging die we niet gehonoreerd hebben en die we ook dus niet hierin hebben opgenomen. Mede op uh, aangeven van, uh, van de gemeenteraad. Dus dat, dat even ter inleiding. Dank u meneer Bluis. Ik kijk uh, de leden aan en ik stel voor dat we gewoon een rondje en het begin bij mevrouw Koper, PvdA. Dank u wel voorzitter. Um, voorzitter, ik wil graag starten met complimenten aan het actieve huurdersplatform hier aanwezig. Want ik heb teruggelezen in de prestatieafspraken dat ze zich zeer sterk hebben gemaakt voor de belangen van de huurders. En waar de wethouder het net al over had, de vraag van de corporatie om die 1% huurverhoging op te leggen boven de inflatieverhoging. ...omdat er tegenvallers zijn met betonrot in de Keizersstraat, Dat lijkt ons ook niet de juiste weg, dus we zijn het eens met het voorstel van het college en de huurdersplatform... ...om deze twee ton niet ten laste van de huurders te laten komen. Want wij zijn van mening dat die bal niet bij de huurders moet komen te liggen, maar dat die terug moet naar het Rijk. Want het Rijk heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen die direct over de knip van de corporatie zijn gegaan verhuurdersheffingen, en zijn daar voorbeelden van. En het zijn dus niet onze bewoners die dat moeten, moeten ophoesten, ons inziens. Want de portemonnee van onze bewoners staat ook al jaren onder druk. En niet voor niks hebben wij in onze raad ook afspraken gemaakt over lastenstijging... om dat binnen de perken te houden. Dat heeft daar ook mee te maken. Dus wij vinden dat het Rijk hier verantwoordelijkheid in moet dragen... <clears throat> In Stedenbroek, noord holland is een motie aangenomen die de dringende oproep doet aan het Rijk om de heffing uh, die toen gedaan is in tijd van crisis nu af te schaffen. Zodat het niet, en ik zeg dit als Partij van de arbeiders en dat is heel erg wat, zodat het niet een soort kwartje van kok wordt wat ergens aan blijft kleven. Dus dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat ze het terugnemen, dan weet u dat. En Partij van de Arbeid wil die motie graag uh, bespreken en daarom had ik gevraagd mag je bij de stukken en van het CDA hebben we begrepen dat ze de handschoen... ...hebben opgepakt en wij kondigen bij deze aan een motie te willen indienen... ...bij de raadsvergadering samen met GroenLinks, GBZ en PVV... ...die al van tevoren hun uh, medewerking hieraan hebben verleend. De oproep is het Rijk aan het Rijk om die verhuurdersheffing af te schaffen... ...maar uiteraard moeten we de, de, de overwegingen nog even verzandvorten En ik denk dat... Uh, de heer Enstra en ik dat zullen, zullen oppakken. En dan wordt die later rondgestuurd. En we hopen van harte dat de overige collega's die nog niet geen tijd hebben gehad... of die er nog naar willen kijken, dat willen meenemen in een afweging. Nou, dan nog even iets over de inhoud. We maken ons echt samen met het college en de huurdersplatform... grote zorgen over de voorstellen die de kei doet. Die verzomering van die afspraken... Zoals het er staat, ik moest het echt wel even een paar keer lezen, want het kwam wel over als een sterk drukmiddel en dat lijkt me niet de bedoeling. Want een woningcorporatie is geen projectontwikkelaar, want het draait niet alleen om geld, maar juist ook om maatschappelijk rendement. En dat heeft de Partij van de Arbeid de vorige keer bij de prestatieafspraken ook gezegd. We moeten kijken naar wat we doen voor de doelgroepen die niet aan bod komen en hoe die wooncoaches kunnen zorgen voor do doorstroming. En als ik het goed begrepen heb, heeft passend wonen vorig jaar geleid tot slechts vijf verhuizingen. Terwijl het gaat om meenemen van huur, verhuiskosten, vergoeding, allemaal belangrijke dingen. Dus daar zou, wat de Partij van de Arbeid betreft, meer aandacht naartoe moeten in plaats van minder. Um, de raad zet deze raadsperiode ook alle zeilen bij om de woonbeleidsdoelstellingen te realiseren. Met een investeringsfonds, omdat we niet van tevoren op de rem willen staan, als bijvoorbeeld grondexploitatie, sociale huren in de weg zou staan. Maar juist omdat wij ook onze middelen in willen zetten om lage- en middeninkomens niet in de kou te laten staan. En een passend huis te helpen. Want we weten allemaal hoe het is in Zandvoort. Ruim 35% van onze inwoners komt qua inkomen in aanmerking voor die sociale huurwoning en die hebben we nu. Het. Dus we moeten daarvan alles alles aandoen en alle zeilen bijzetten. En dat verwachten wij, de Partij van de Arbeid verwacht dat van volkshuisvesten de KEI en zijn eventuele opvolger. En we vinden het eigenlijk not dan en niet aanvaardbaar als de Keij minder zou investeren in burenbemiddeling, leefbaarheid enzovoort. Um, ik hoor de wethouder zeggen, we willen hem weer toch tekenen. Ik wil daar toch bij aantekenen, als er bezuinigd wordt, dan treft dat juist onze kwetsbare inwoners. En wij vinden dat de keizer zich niet moet beperken tot het noodzakelijk, maar zich uiterst moet inspannen voor onze inwoners. En dat zou ik heel graag mee willen geven. Want er zijn meer corporaties in Nederland en er zijn er vele die echt wel onder dezelfde omstandigheden meer doen voor hun inwoners. Dat was het. Dank u, u mevrouw Koper. Ik ga verder kijken en ik kijk naar D66. Meerheemse, gaat de gang. Dank u wel, voorzitter. <tie> Onze uh, dank ook voor de huurdersplatform dat ze zich zo goed hebben ingezet hier voor die afspraken. En het is op zich vrij goed dat het huurdersplatform en de gemeente alsnog die prestatieafspraken willen tekenen. Desalniettemin vraag ik me wel af, eh, en zeker gezien eh, de inzet van de KEI op dit moment, net wat mevrouw Koper ook aangeeft, eh, eh, het minimaliseren dan wel eh, het minimale onderhoud plegen, omdat het geld er niet is. Eh, vraag ik mij sterk af of eh, de wethouder heeft gestaafd of dat ook daadwerkelijk het geval is. Dus dat er wel onderzoek is gepleegd naar hetgene wat in het brief is geschreven, dus dat is eigenlijk de vraag aan de wethouder vanuit D66. En daarnaast ook de vraag eigenlijk, um, ik heb me ooit eens een keer laten vertellen dat er weinig gesprekken zijn gevoerd op bestuurlijk niveau uh, met de KEI. Uh, misschien kunt u dat nog eens toelichten uh, of er überhaupt wel eens gesprekken zijn uh, met de KEI en op welk niveau dat dan plaatsvindt. Um, want wij staan voor meer dan alleen die opgave uh, dan onderhoud van sociale woningbouw. Er zijn uh, moties en amendementen aangenomen om meer sociale woningbouw te creëren. De 30, 40, 30 ook bij het Watertorenplein. Nou, de enige woonstichting die daarvoor nu in aanmerking zou komen... is dan de KEI. De KEI heeft aangegeven dat ze weg willen uit Zandvoort. En sterker nog, ik heb een beetje het gevoel... dat ze dan de deur achter zich trichten, dicht trekken met, zon, eigenlijk met slecht onderhoud. Voorzitter, ik vraag me ook af... wat dan de toegevoegde waarde is van deze prestatieafspraken... los dan van het feit dat je eigenlijk de volgende eigenaar dan wel coöperatie niet wilt op, dat je wel duidelijk wil aangeven wat je prestatieafspraken zijn. Maar de vraag is eigenlijk of de keizer daar op de lange termijn, mochten ze in Zandvoort eh, actief blijven, dat dan ook doen. Mijn inziens lijkt het economisch altijd beter om te investeren juist in je, in je vastgoed die je op dat moment hebt, zodat de prijs misschien nog aantrekkelijker is voor een andere stichting om over te nemen. Dit waren mijn vragen voor uh, tot nu toe, uh, voorzitter. Dank u, meneer Hermessen. Ik kijk verder en ik kijk naar de PVV. Meneer Deen, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het niet te lang maken. Ik vat het eigenlijk uh, prestatieafspraken even samen. Het is duidelijk dat uh, we momenteel, mo momenteel moeilijk afspraken kunnen maken met uh, de kei. Ze willen weg en uh, ja, lijken ook nou niet echt meer optimaal bereid om hun, uh, hun best te doen voor Zandvoort. En dat is eigenlijk best wel een vervelende situatie. Om twee ton extra te krijgen sturen ze een brief naar de gemeente waarin ze ons inziens door middel van een chantage proberen de gemeente te overtuigen om deze twee ton over te maken. Zo niet, dan kunnen ze namelijk een aantal instellingen in zandvoort niet meer financieel ondersteunen. Voorzitter, deze werkwijze, ja dat vinden wij niet zo prettig. Uh, dan zou ik in dat geval nog liever zien dat de gemeente die ondersteuning overneemt uh, dan aan de eis uh, te voldoen van de kei. Hou in ieder geval vast aan de gemaakte afspraken. En zorg dat de KEI uh, de afgesproken verplichtingen nakomt. En voorts hopen we eigenlijk dat zich snel een, een koper aandient... Uh, die wel weer de focus uh, kan uh, leggen op, op Zandvoort, want dat lijkt ons uh, hard nodig. Dan nog even kort over de motie Stedenbroek noem ik het maar even... ter bespreking op verzoek van uh, de Partij van de Arbeid. Die vinden wij sympathiek, voorzitter... Het grootste gedeelte van de overwegingen gericht op de energietransitie eh, nemen wij voorlopig nog even voor lief. Maar wellicht vinden hier nog enige aanpassing aan plaats. Het gaat ons in dit geval echter hoofdzakelijk om een onnodig en onderhand eh, overbodig eh, belastingheffing door het Rijk. Die uiteindelijk de portemonnee van de huurder raakt. En dat weegt voor ons eh, zwaar. Waardoor wij de keuze maken om, om een soortgelijke motie in Zandvoort, zoals die straks zal worden ingediend, eh, te zullen steunen. Uh, voor de eerste termijn laat ik het hier even bij, voorzitter. Dank u wel. Dank u meneer Deen. Ik kijk naar GroenLinks. Meneer Elgebali, hierbij het woord. Ja, dank u wel. De heer Elgebali. Uh, voorzitter, uh, de prestatieafspraken staan eindelijk weer eens op de agenda... ...nadat we zeer kritisch waren als commissie en raad... ...en de stukken eigenlijk weer terugstuurden naar de onderhandelingstafel. Liggen er nu sterk, verzoberde plannen uh, voor ons... Dit omdat de KEI geen geld heeft... ...zo laten ze weten in de bijgevoegde brief aan het onderwerp. Voorzitter, de KEI is een woningbouwcorporatie. Een corporatie die juist zou moeten, er zou moeten staan... ...voor de financieel minder bedeelden in onze samenleving. We willen hier nu ook ons uitspreken tegen het feit... ...dat de minder bedeelden in onze samenleving... ...nu de dupe worden van een financiële kwestie. Het is voor hen of door de hond worden gebeten of door de kat. Beter gezegd... Of de huur gaat omhoog, of de kwaliteit van de woning, de omgeving, cetera, gaat omlaag. En dit allemaal in een tijd van economische glorie. En pijnlijk, want juist de groep die het zo hard nodig heeft... eigenlijk de groep die op vele vlakken wordt geraakt nu... de leraren, de politieagenten, verpleegkundigen als voorbeeld... die, die zijn hier ook te dupe van. Maar goed, dan gaan we naar de afspraken zelf. En allereerst ook onze dank aan het... ...HPZ voor de gemaakte afspraken en ook aan de wethouder. We zijn in ieder geval wel blij dat er afspraken liggen nu weer. Um, en we beginnen graag dan bij punt 2.1, de jongeren. We zijn blij met het feit dat er nu 110 woningen worden gelabeld... ...specifiek 1 en 2 kamerwoningen voor jongeren onder de 23 jaar. Dat zijn er in uh, onze telling 109 meer dan dat we op dit moment uh, ooit zijn vrijgekomen voor jongeren. Dus daar zijn we erg blij mee. Uh, eindelijk wordt er eens aangegeven aan deze groep en kunnen we in ieder geval de komende jaren eindelijk een stap maken op het gebied dat voor GroenLinks een zeer belangrijk thema was. Jongeren worden niet meer het dorp uitgejaagd, maar kunnen in de toekomst gewoon een toekomst opbouwen in ons mooie Zandvoort. De woningmarkt zit daarentegen nog wel op slot voor de starters die tussen wal en schip uh, gaan raken. Het is namelijk de groep 23 tot en met 30. De groep die geen vaste contracten hebben op hun werk... geen geld kunnen lenen door studieschuld... en dat al in een overvierte woningmarkt voor hen. Uh, deze groepen worden dan ook nog eens getroffen... door het feit dat wij jarenlang geen afspraken hadden voor deze groep. Dus wij zijn ook benieuwd of de wethouder voor deze groep specifiek... kan aangeven wat daarvoor kan worden gedaan in de toekomst. Desan, desnoods bij de KEI, anderszins bij de nieuwe corporatie... die ons zandvoort zal gaan verbreiden. En hoe gaan we zorgen dat die juist binnen de Zandvoortse grens uh, kunnen vallen. Ook al omdat in uh, de prestatieafspraken staat... of in een woning, woononderzoek, om het beter te zeggen... dat Zandvoort relatief veel eenpersoonshuishoudens kent. Dan gaan we verder naar punt uh, 2.3. U heeft het namelijk bij het punt jongeren over doorstroming... maar de kei schort de regeling, zeggen zij in de brief... rondom passend wonen op. Die zorgt juist voor de doorstroming... Is dat niet in tegenspraak met elkaar? Aan de ene kant een afspraak maken over die doorstroming en aan de andere kant weer zeggen van wij gaan dat niet meer doen. Hoe ziet de wethouder dat? En in welke mate belemmert dit de 110 gelabelde woningen voor jongeren? Met andere woorden is het dus geen loze afspraak. Dan gaan we naar de toekomstvisie. We zijn blij dat het amendement rondom sociale woningbouw nu terugkomt in dit document. Op voor ons drie hele belangrijke locaties, namelijk het Watertorenplein, de Raadhuis en het Corelex terrein. We lezen daarentegen echter niks over een mogelijke pilot in het raadhuis rondom het combineren van jongere en oudere huisvesting. Uh, op het is er op dit gebied iets meer bekend? Dan 3.2.1. Op het gebied van duurzaamheid zijn, waren en blijven we zeer, zeer teleurgesteld en kritisch. Dit is voor ons op dit moment wederom wellicht een reden om deze afspraken in de prullenbak te gooien. Er staat op heel eerlijk te zeggen niks over opgeschreven ondanks de ambitie die wij en de KEI tonen. In het jaarverslag van de KEI uit 2018 staat namelijk het volgende. Onze prestatieafspraken zijn we met ambitie ingegaan. Aan het eind van het jaar hebben we geconcludeerd dat we voor de energietransitie tot nu toe slechts beperkte stappen hebben kunnen zetten. Bij verbeterprojecten bereiken we betere energielabels voor onze eigen woningen. Maar de complete energietransitie vergt meer. Door de fors stijgende belastingen ligt het financiële plotstuk van de kei te laag om de CO2-neutrale woningvoorraad in 2050 te halen. We voelen ons aan onze ambitie verbonden en blijven doorgaan met de energietransitie. Maar zolang wij de verhuurdingsheffing moeten betalen, kunnen wij minder doen dan eigenlijk nodig is. We zijn dan ook benieuwd naar de wethouder, die overigens ook de wethouder duurzaamheid is, hoe hij dit een en ander dus plaatst. Des te meer omdat ook in ons raadsprogramma het volgende staat. Wij streven ernaar om met de partners als woningbouwverenigingen... Uh, eigen, ...verenigingen van eigenaren een pilot te houden om in één wijk... ...de daar bestaande woningen in korte tijd energie neutraal te maken. Hoe zien we dan dit terug in de prestatieafspraken? En hoe gaat de KEI dus de doelstellingen voor de duur, verduurzaming in Zandvoort halen? Het is 2020. We hebben een winter gehad zonder vorst, sneeuw of wat dan ook. In de herfst uh, stonden de winkels en straten eigenlijk in Zandvoort blank. En in de zomer was het hier 40 graden. Het wordt wel een beetje tijd dat we iets aan duurzaamheid gaan doen. En dus, zeker al, omdat in 2021 we drie jaar hier als raad zitten. En we dan nog maar één jaar te gaan hebben om onze... ...ambities uit het raadsprogramma te kunnen verwezenlijken. Dus ik ben heel benieuwd hoe we dat gaan terugvinden in de prestatieafspraken... ...en of daar niet op een andere mogelijkheid, op een andere mogelijke manier... ...een keer een uitkomst in kan komen. Want het duurt voor ons echt te lang nu. En dan een andere vraag en ik zie dat de keiler van mij... Meneer zou u willen afronden of in ieder geval wat kort te doen? U bent er nu eigen vijf minuten bezig. Ik vind het prima dat ik vijf minuten bezig ben. Gelukkig hebben we geen spreektijd, dus ik kan lekker doorgaan. Um, want ik vind het wel al belangrijk... Algebalie, zo is de auto bedoel ik niet, hè? Voor mij hebben we geen spreektijd, dus ik ga door. Uh, want ik zie dat de KEI hier vandaag niet aanwezig is. Uh, dat was, ik heb ze niet gezien. En we hebben wel een vraag aan hen. Zij schrijven al jarenlang op dat zij uh, heel veel energielabels willen gaan verbeteren. Ik heb het jaarverslag weer doorgeplozen, en ik kan het niet vinden. Dus ik hoop dat de KEI dit hoort en meeluistert en kijkt... En ons de gegevens kan uh, geven wat betreft uh, hun ambitie op energielabels. Ook al omdat deze volgend jaar, begin eigenlijk uh, eind dit jaar, afloopt. Dan hebben we nog twee opvallende zaken. 4.1, de leefbaarheid. De kei stelt in een brief de financiële bijdrage voor buurtbemiddeling op te schorten. Wat betekent dit voor het conformant buurtbemiddeling uh, aan zich? En tot slot. ...lezen wij dat de KEI, HPZ en Zandvoort, de gemeente zelf, met elkaar willen gaan zitten... ...om te kijken hoe ze de relatie tussen elkaar kunnen verbeteren. Is dit niet gewoon vergooide moeite, aangezien de KEI aan het eind van dit jaar weggaat? Tot zover. Dank u, vriendelijk. GroenLinks. Ik kijk naar de overkant, naar de VVD. En wie mag ik het woord geven? Mevrouw Currusson. Dank u, voorzitter. Um... Eigenlijk een aantal concrete vragen en dat heeft betrekking op, um, even kijken hoor, dit is, oh ja, passend wonen, 2.2.1. Daarbij wordt gesproken dat um, de KEI dat niet meer wil genoemd vanwege financiële redenen, maar om wat voor bedrag hebben we het eigenlijk? Um, want als het gaat om een aanpassing van uh, 1500 euro mogelijk per woning in het kader van de doorstroming, is het zodanig dat dit niet meer te financieren is voor de kei omdat het in de tonnen gaat lopen. En met name ook omdat in 2019 is gezegd dat de pilot passend wonen is per 2, 1 juli 2018 regulier beleid. In 2019 worden de resultaten besproken met gemeente en HPZ. En indien daartoe aanleiding bestaat, gaan we het beleid aanpassen. Ik heb uh, daarom trends niets gevonden. Dus ik neem aan ook dat het regulier beleid is. Dus ik zou graag weten op welke wijze de KEI niet in staat is om dit te doen. Met name ook als we even gaan kijken naar de financiën van de KEI. En dan kijken we even naar de geconsolideerde winst- en verliesrekening van uh, 2018. En wat we dan zien in het totaal is dat de KEI een groepsresultaat behaalt na belastingen van een kleine half miljard. Dat is niet dat men zegt van we gebruiken het voor onderhoud van woningen... of we zetten het in voor ontwikkelingen of dergelijke. Nee, de KEI gebruikt het om het eigen vermogen op te krikken met ongeveer een gelijk bedrag... Um, in hoeverre kan de kei dan, en ze zijn niet aanwezig anders als ze de vraag kunnen beantwoorden... met droge ogen beweren in een tenenkrommelende, tranentrekkende tra, tra, tra, brief... dat ze twee ton niet kunnen oproosten. Het is... Um, ik kan niet in een um, huidige portemonnee bekijken... maar als ze in staat zijn om in korte termijn een, een miljard uh, of een ja, vier miljard erheen te jassen... vind ik dat ook weer heel knap. Dus... Um, ik vind het bijna schandalig dat ze met dit voorstel hebben durven komen. Uh, voorzitter, in dat kader nog een andere vraag. Uh, er wordt gesproken in de, bij de prestatieafspraken over een minimum aantal huurwoningen dat we uh, moeten hebben in de sociale sector per eind 2025. Dat aantal is niet benoemd. Hooguit dat het er meer moet zijn dan wat het nu is. Dus dat betekent dat als we één woning toevoegen. Dat we er ook meer hebben, maar in de tussentijd gaan we wel 189 sociale huurwoningen aan de voorraad toevoegen. Kan de wethouder garanderen dat de toename in ieder geval niet leidt tot een afname met hetzelfde aantal plus 1 of min 1 moet ik natuurlijk feitelijk zeggen. Dank u wel, dat was hem. Dank u mevrouw Keunzon. Ik kijk daarnaast naar de heer Berg of mevrouw... Meneer Berg. Hij doet het niet. We praten de tijd even vol. Ja. U heeft voldoende sleutels. Ja, nu doet hij het wel. En voorzitter, dank voor het woord. Dank voor het woord. In de brief van 27 juni 2019 geeft de KEI aan dat ze hecht aan afspraken met de gemeente en het huurisplatform. Ze betreuren in de brief onder andere dat er geen jaarafspraken over 2019 is gemaakt... Ze schrijven dat voorgaande aan de brief van 27 juni 2019... meermaals aan de gemeente verzocht te hebben inzichtelijk te maken... op welke punten de prestatieafspraken 2019 onvoldoende concreet zijn. De kei schrijft dat de gemeente hierop niet heeft gereageerd. Voorzitter, wat is de reden dat het college... ondanks de vragen vanuit de gehele raad... haast te maken met prestatieafspraken 2019... niet inzichtelijk heeft kunnen maken op welke punten de prestatieafspraken... ...onvoldoende concreet zijn en waarom wel de melding dat het college in gesprek was? Voorzitter, over de prestatieafspraken 2020 het volgende. Het college en het huurdersplatform Arcade spreken hun zorgen uit... ...over de voorliggende prestatieafspraken 2020... ...gezien de doorgevoerde versobering... ...maar doen vervolgens wel het voorstel deze te ondertekenen. Dat bevreemdt ons... De noodzakelijke verzobering wordt namelijk onder andere door de KEI verklaard... door de onvoorziene kosten voor onderhoud aan de Keesomflats... en de weigering van het college om akkoord te gaan met 1% huursomverhoging. Hierdoor schijnt de financiële ruimte beperkt voor de opgave in Zandvoort. Voorzitter, naar onze mening is het bezit van Zandvoort onderdeel... van de totale bedrijfsvoering van de KEI... Deze totale bedrijfsvoering met een totaal bezit van ongeveer 36.000 wooneenheden heeft in 2018 een jaarresultaat van 544 miljoen inclusief de waardestijging gerealiseerd. Waarom dan nog een geïsoleerde financiële benadering voor Zandvoort als dergelijke gigantisch financiële resultaten bedrijfbreed wordt gerealiseerd? Voor de verzobering is naar de mening van OPZ dan ook geen enkele reden en is het voor OPZ meer de vraag of er sprake is van een chantagemiddel, om reden dat het college en de huurdersplatform zandvoort arcade niet akkoord zijn gegaan met de 1% extra huurverhoging. Een voorbeeld van een van die verzoberingen: het budget leefbaarheid te laten vervallen. Juist nu vorige week uit onderzoek is gebleken dat de leefbaarheid in buurten met veel woningcorporaties harder achteruit gaat dan verwacht. Mensen voelen zich onveiliger. De overlast neemt heftiger vorm aan en het maakt oplossingen veel complexer. Dat doet bij OPZ de vraag oproepen of we nog wel te maken hebben met de, de kei als sociale verhuurder. Voorzitter... De KEI geeft wel aan dat de gemaakte prestatieafspraken met een looptijd van 10 jaar... een duidelijk kader vormen om samen met de gemeente en de huurderskoepel... uitvoering te geven aan de gemeentelijke woonvisie. De KEI wenst de 10 dan ook te bekrachtigen. Vraag, nu de KEI tussentijds verzobering wil aanbrengen... in hoeverre zijn de 10-jaarsafspraken dan nog steeds van toepassing en zo ja, realistisch voor de komende 6 jaar... En wat is er van de afgelopen vier jaar in de tienjaarsafspraken gerealiseerd? En hoeverre is dat in lijn met de gemaakte afspraken? Um, van de zeven versoberingspunten die de KEI nu wil doorvoeren... ...daar schijnt de KEI al mee uh, aan de slag te zijn gegaan... Ter, ...terwijl dat, uh, de prestatieafspraak nog niet getekend is... Wat kan de wethouder, is de wethouder, uh, uh, kan die hier iets tegen doen? Alles overziend op, adviseert, opzet het college en het huurdersplatform Zandvoort Arcade om deze verzoberde prestatieafspraken niet te ondertekenen. Maar zeker niet als basis te laten gelden voor eventueel een nieuwe corporatie. Dat is het eerste termijn. Dank u wel, meneer Berger. Voorzitter. Ik kijk naast u en ik zie mevrouw... Gaat u gang, me zet. Oh. Een interruptie, eerder al goed. Jij kan nog een vaak ik denk. Ik laat even de heer Berg uh, uitvragen. Van GroenLinks zie ik. Gaat u gang, meneer El Bali. Dank u wel. Nee, ik denk, laat de heer Berg eerst even zijn betoog afronden. Uh, wat betreft de leefbaarheid, ik las ook inderdaad in het raadstuk... dat de leefbaarheid, de bijdrage eraan uh, geheel wordt afgeschaft. Maar volgens mij is dat niet mogelijk, want er is een wettelijk minimum... Uh, wat een woningbouwcorporatie moet uitgeven. Wat ook in de prestatieafspraken bij 4.1.2 staat. En eigenlijk via deze weg wil ik ook vragen of dat klopt. Dat dat verkeerd staat in het raadstuk aan de wethouder. Ik dacht dat het stond maximaal. In het stuk. Dank u. Mevrouw Kuin, gaat uw gang. Ja, dank u wel voorzitter. Um, ik had een... Uh, wij hebben een, een, een... Ja, ook een heel stuk... Uh, geschreven en gelezen, maar um, het gras is met ons weer voor de voeten vandaan gehaald door de collega's. Um, wij zijn wel um, blij met de inzet van de gemeente en de huurdersvereniging. Daarvoor dank. Um, verder, de vragen die gesteld zijn, um, daar wachten wij nog even op, uh, op antwoord. Want ook voor ons geldt um, eigenlijk um, krijgen we een beetje het gevoel dat we met een, een, een chantage te maken hebben. Um, terwijl de uh, verantwoordelijke uh, dat de KEI eigenlijk uh, al bezig is met afscheid nemen. Dus uh, wij wachten nog even af uh, met spanning op de antwoorden. En uh, daar laten we het even bij. Dank u wel, u krijgt straks de eerste gelegenheid... op dat uw gras zelf gemaaid wordt. Ik kijk naar het ZDA. Ja. Meneer uh, Ensta. Voorzitter, mag ik uh, eerst een vraag stellen aan het HPZ? Eén korte vraag. U had nu een vraag stellen aan het... Uh... Uh, nou, ja? maak u... U geeft straks de heer de gelegenheid om uw vraag te beantwoorden, maakt u uw termijn af. En dan krijgt u dus zowel de wethouder als het GBZ de gelegenheid om uw antwoord te geven. Nou, Zullen we dat zo dat zo af? Oké. Okay. Uh, het CDA constateert dat het abonnement, uh, welk gesteund is door de OPZ en, het, uh, en de P van de A van 28 december 2018, die heet uh, Heronderhandelen prestatieafspraken. Uh, volledig is meegenomen door de wethouder. Uh, wij zijn erg blij om dat uh, te zien. Denk aan de 30% uh, sociale huur uh, eis bij nieuwbouwwoningen, betaalbaarheid van huurwoningen en uh, dat er aandacht is voor doorstroming. Uh, er gaat nu gebouwd worden volgens de 30-40-30. Uh, dit lijkt ons erg verstandig aangezien het college nu inzet op groei van de totale woningvoorraad. Er worden dus uh, geen sociale huurwoningen meer verkocht. Uh, even kijken. Uh, pup. Uh, nou, verder zijn we blij om te zien dat uh, het HPZ uh, al akkoord is uh, gegaan met de prestatieafspraken. Uh, en ik vroeg me af of zij wat meer uh, wilden vertellen over, uh, over het proces en uh, of zij, uh, ja, helemaal uh, akkoord zijn zo, geen op- of aanmerkingen hebben. Uh, verder vindt CDA het erg goed dat het college de huurverhoging, uh, die de kei heeft voorgesteld, niet zomaar heeft doorgevoerd. Uh, wij vinden het erg kort door de bocht wat de kei stelt uh, eh, dat het uh, de enige optie is om uh, achterstallig onderhoud uh, weg te werken. Uh, en het, uh, zij stellen verder in de brief dat, dat ze geen geld kunnen lenen. Uh, nou, dit is ons inziens gewoon een, uh, een leugen. Uh, het CDA betreurt te lezen op pagina 6 van de prestatieafspraken... De VVD refereerde er al aan bij artikel 2.2.1... dat er wordt getoond aan het passend wonen. De doorstroming is erg belangrijk. En het is de oplossing wanneer je kijkt naar, naar woningnood. Het is dus erg onverstandig om niets te doen met dit passend wonen. Dus het CDA roept, op om, de, gemeente, roept de gemeente op om, om hier gewoon maatregelingen voor te nemen... Uh, nou, verder uh, ja, over de verhuurdersheffing heeft PvdA en PVV denk ik al uh, genoeg gezegd. Uh, en mocht er bij iemand uh, nog twijfel zijn over de verhuurdersheffing, dan raad ik diegene aan om het uh, onderzoek te lezen van de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, het Centrum Onderzoek. Onderzoek economie lagere overheden, heet dat instituut. Uh, die heeft een onderzoek nagedaan en hun conclusie is dat de verhuurdersheffing leidt tot economische verstoringen. Uh, dus de lasten die komen via huurverhogingen terecht bij sociale huurders met een laag inkomen. En uh, het effect daarvan is dat uh, ho hogere huurden minder nieuwbouw en meer verkoop van sociale huurwoningen... Uh, nou, daar gaan we als zandvoort. We hebben er alleen maar uh, last van. Uh, en verder hebben we nog één vraag aan de wethouder. Uh, uh, wat doen, uh, we, hè, wij doen alleen uh, inflatiecorrectie bij sociale hu huur. Wat, wat betekent het voor de uh, vrije huursector? Uh, misschien is het niet helemaal duidelijk. Uh, of, hè, misschien, uh, uh, hè, dus wat betekent deze afspraken voor de, voor de vrije huursector? Dank u wel, voorzitter. Dank u meneer mevrouw Ernststra. E, een interruptie. Ja, interruptie. Um, uh, meneer Ernst, u begon uw betoog dat u blij bent met, uh, dat de heronderhandeling prestatieafspraak 2019 is meegenomen. Ja. Um, maar bedoelde u dat alleen die 30% is meegenomen of, of, of leest u in dit uh, voorstel dat alle punten zijn meegenomen wat we toen hebben aangehaald? Ja, wij hebben de motie, het amendement, sorry, helemaal doorgenomen. En wij, vinden, wij zien dat alle punten zijn meegenomen. Dat is echt 100% van, de, van het amendement is meegenomen. Nou, ik, ik... Meneer Berg, hiermee is het beantwoord. Dank u, vriendelijk. Is nog niet... U, u heeft nog een interruptie. Ja, nog een interruptie. Onder andere hebben we toen in de heronderhandeling aangegeven... dat de motie, CDA-motie betaalbare huurwoningen voor middeninkomens van 21 november 2017... ...ook meegenomen moest worden bij de heronderhandeling uh, afspraken. Maar die CDA-motie voor middenhuurinkomens... ...die zijn echt niet meegenomen in onderliggend stuk. Dank meneer Berg. Meneer Enstra, korte reactie als je wilt. Ja, dat is een okay. ander stuk dan waar ik uh, naar refereer. Ik, ik refereer naar het amendement. Dank. Maar Dank die meneer meneer staat opgenomen in dat amendement. Die voorzitter, maar die motie stond opgenomen in het amendement. Dank u, vriendelijk. Het is wel erg lastig bij het aan- en uitdoen van die knop steeds, maar ik ben aan het oefenen. Ik geef nu de reactie aan de wethouder en ik vraag daarna, de heer Aldershoff, er ligt nog een aanvulling voor de wethouder. Bent u daarmee akkoord bij Aldershoff? Oké, okay, dank u, vriendelijk. Meneer ja, Bluis. Ja, dank u wel. Ja, um, eerst even over de vraag of, over van, ja, wat, wat hebben we nou allemaal gedaan en, en, en waarover reageren wij niet op een brief uh, met de KEI. Ik, ik denk dat er het afgelopen jaar, uh, m, m, denk ik, drie keer zoveel gesproken is met de KEI als dat er in andere jaren plaatsvindt. En dat, dat had diverse oorzaken. Dat, dat, dat zat ook nog in de ontwikkelingen rond de Coredex met die 30% discussie. Er moest echt heel veel gepraat worden voordat we uiteindelijk eens een keer over prestatieafspraken met elkaar in gesprek konden gaan. En om die prestatieafspraken te maken, en dat kan de hebben we hebben heel veel tijd en energie. En nou, nog bemiddeling van, van onder andere van de wethouder zelf om dat goed, goed neer te zetten. Dus het waren moeizame afspraken die tot stand zijn gekomen. En dan stuur je inderdaad elkaar wel brieven en ze hebben geprobeerd ook ons andere dingen te laten doen... waar we dus niet mee verder zijn gegaan. Dus dat was best ingewikkeld. Maar voor ons stond voorop dat met name... het belangrijkste was bij de vorige afspraken die we niet hebben aangenomen... is dat we een uitvoeringsprogramma hadden... met, met een aantal uitgangspunten erin... dat die gewoon niet in de afspraken terechtkwamen. En dat was ook de hoofdreden dat we zeiden... dat we die afspraken opnieuw moesten gaan doen. Nou, voordat dat was, dat was weggewerkt waren we al een half jaar verder, maar het is ons wel gelukt. En ik ben heel, daar ben ik dus heel blij mee... dat er nu ook gewoon die drie concrete projecten er gewoon in staan. En de prestatieafspraken. ik kom straks over de details... maar ik vind het belangrijkste dat we, dat we nu zover zijn... en met HPZ elkaar gesteund hebben... dat we woningen moeten gaan toevoegen. En de prestatie leveren door de woningen toe te voegen... is ver uit de belangrijkste prestatie die je moet zien te realiseren. Dus daar wil ik alle energie willen, willen we daar, uh, daar op inzetten. En, uh, ja, en dan denk je van ja, het is lastig onderhandelen geweest. Uh, er komt een nieuwe woningbouwcorporatie. Zijn ze mee bezig? Dus voor ons is het ook wel van belang dat we een, een vorm van stabiliteit laten zien. HPZ gemeente versus een woningbouwcorporatie. Dat het de meerwaarde hebt dat je afspraken hebt. En dan krijg je die discussie. Eerst die discussie, dan moet 1% bijna, nou, dat hebben we gewoon niet gehonoreerd. Ja, dan beginnen we, ja, ja dan kunnen wij dat en dat niet doen. En ja, de discussie over uh, de, een... een uh een financiële rekening of financiële rekening van een corporatie proberen in te schatten wat er dan echt financieel aan de hand is. Nou, ik heb een beetje verstand van financiën, maar dat is echt heel ingewikkeld. Dus dat, dat die bedragen die hier allemaal genoemd worden, één ding is mij zeker. De KEI is niet in staat om bijvoorbeeld op dit moment goede leningen aan te gaan, want ze krijgen daar geen van de bank helemaal niks voor. Dus zij hebben een heel ander probleem op te lossen het is namelijk een liquiditeitsprobleem. En, het, dat, en dat is het grootste probleem wat ze hebben. En dan kan er wel een zogenaamde mooie rekening uitkomen. Maar dat is, dat, is, nou ja, dat is boekhoudkundig. Heel goed. En ze zullen hun schuldpositie verder afbouwen. Maar die schuldpositie van hun is gigantisch groot. En aan de andere kant. Dan kun je zeggen van ja, wat gebeurt er dan allemaal? Nou, er waren vragen gesteld over. Uh, van, van wat hebben ze dan nou wel en niet geïnvesteerd in Sanford? Daar is van... Vanmiddag antwoord opgekomen. En dan zie je aan de andere kant ook wel. En ik ga ze niet verdedigen. Maar ze hebben ook wel geïnvesteerd. Er zijn flats opgeknapt. Ja, enzovoort. En ze hebben dingen gedaan. En daar hebben ze hun duurzaamheidsopgaventjes wel in meegenomen. Maar, en vervolgens dat grote probleem waar ze nu voor staat. Dat, dat is voor hun een gigantisch probleem. Dus daar hebben wij ook mee te dealen. Maar wij vonden het het belangrijkste dat we die opgave van die 30% toevoegen, dat we die willen invullen. En als je dan het over uh, dat passend wonen... in principe, dat passend wonen is er nog gewoon. Alleen zij geven dan aan, ja, we kunnen dat niet financieren. Ja. Ja, ik moest toen een beetje erom lachen, want inderdaad, het gaat, om, het gaat dan om vijf woningen. Want we hebben 140, 150 van die verhuisbewegingen. Nou, dan komen er vijf, misschien zes soms, misschien van die woningen dan vrij... om, om die doorstroming op te gaan. Op, ...op gang te brengen. En, en dan zou de KEI, zou daar 1000... ...à 1500 euro. Nou, toen heb ik gezegd, jongens, als jullie daar allemaal ingewikkeld over doen... ...ik zeg, dan gaan we wel eens even kijken... Hoe, ...wat we bij, binnen, binnen de WMO... ...daar kunnen oplossen, want dan zoeken we zelf wel een oplossing... ...als, als dit zo'n probleem is. Maar dat is eigenlijk wel lachend. Inderdaad, in de relatie tot... Van ...wat er aan de hand is. Dus dat passend wonen... ...dat gaan we helemaal niet mee stoppen. Nee, wat ik persoonlijk wil is... ...dat passend wonen gaan uitbreiden, want ik vind het... ...veel te weinig vijf, Maar dan zou je andere instrumenten moeten gaan inzetten als dat we nu hebben om dat soort dingen van de grond te krijgen. En hetzelfde geldt voor die jongere woningen, want dan kunnen er wel honderd zoveel gelabeld zijn, dat is hartstikke leuk. Maar als er geen één vrij komt, gebeurt er dus niks. Nou, ook dat moet je dus allemaal gaan stimuleren. En de belangrijkste stimulans die wij op dit moment hebben, is woningen bouwen. Woningen, die 630 woningen bouwen waarvan dan 189 sociaal zijn. En voor wie moeten we die bouwen en daar moeten we het dus ook op welke doelgroepen. Nou, ik heb daar een idee over. Volgens mij heb ik dat laatst ook op mijn weblog gezet. Ik denk dat je vooral voor jongeren en voor ouderen moet bijbouwen. En dan instrumenten moet ontwikkelen met elkaar om die doorstroming op gang te brengen. En dat zijn andere instrumenten als dat we nu toepassen. Want als we het aan gewoon overlaten aan hoe we het nu doen... dan krijg je dat ook niet voor elkaar. Dus met wooncoaches en al dat soort dingen. Nou, dat beleid moeten we met elkaar wel verder gaan formuleren. Dat hebben we ook geschreven. We moeten het erover in gesprek. En de vraag is of ja, de kei die weg wil, of je daar... Interruptie? Interruptie, de heer Enstra. Gaat uw gang. Hermsen. Uh, Hermsen. <lacht> ja. hermse. Nou, dat laatste weet ik niet heel erg. Maar dat hebben we het straks nog wel over. Wat, wat heeft um, u gemist? Nou, ik, ik zat een beetje een weblog... Is dat, is dat iets van de gemeente wat u dan... Uh... Ik, zeg, ik, ik, ik, ik, ik vertel nu ook mijn, mijn, persoonlijke, mijn persoonlijke ideeën is... over hoe we in volkshuisvesting ja. verder moeten. En ik zei, van dat heb ik ah, okay. een keer op mijn weblog iets ja, ik over wist geschreven. Niet dat, ik wist niet dat het al verkiezingstijd was. Dus daarom nee, daarom niet. Raar. Maar ik, ik, ik ben zo... gewoon... Uh, ja, nee, maar dat u het wel even over de stof ik, houdt zelf. Nummer 80 al. U kunt hem volgen. Maar ik geef alleen maar aan dat het mij op dit moment mijn visie is. Die probeer ik wel aan u over te dragen. Om, om daar meer aan te gaan doen. Nou, dan zeg, dan, dan, daarom zeg ik dat. Dat, je, ze. Nee, dat, was mijn, dat is nog steeds mijn visie. En die visie moeten wij nog verwoorden met elkaar. Even structuur erin, hè? Ja, er zat structuur in, okay. dacht ja. ja, Oké. Okay. Maar je hebt gelijk. Uh, dus die, die doorstroming, die, die blijven wij ook dus, dus verder oppakken. En wij zullen, denk ik, met de nieuwe corporatie... En het staat overal in het stuk... ...een aantal dingen nog weer verder moeten oppakken. Rond, rond die doorstroming, eh, rond eh, dat, dat leefbaarheid. Aan de andere kant, er staat, ze mogen maximaal zoveel inzetten. Nou, als je, eh, er zijn een aantal dingen die zij extra doen op dit moment. Nou, daar hebben wij nog gesprekken over. Wat gaan ze dan niet meer doen? En hoe gaan we dat oplossen? Eh, wij hebben een contract met ze rond ook Zandvoort... ...waar ze ook aan bijdragen, een, een, een behoorlijk bedrag. Nou, dat kunnen ze ook niet zomaar stoppen. Dus... Hoe, hoe, hoe heet wordt de soep gedronken, dat, dat moet ik allemaal nog zien. En het, het, en, en het, het, het gaat niet om gigantische bedragen. Dus ik, ik, vind het ook, ik vind het ook een beetje teleurstellend dat ze daar zo op reageren. Maar wij vonden het belangrijk dat we de basisdingen van de afspraken binnen zouden halen. En dat is gelukt. En daar ligt volgens mij een mooie uitdaging dan voor de toekomst. Um, dat was over, even kijken, naar D66. Uh, nou ja, dus wij denken toch dat de tekenen, dat het, dat het wel, wel goed is. Uh, nou, de inzet van de KEI, dat minimaal onderhoud. Nou, er is volgens mij antwoord gekomen. Daar, daar, die kunt u lezen, dan kunt u zien wat ze in 16, 17 en 18 aan onderhoudswerkzaamheden uh, hebben, hebben gedaan. Ja, en hebben er veel bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden. Ja, er hebben heel veel bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden. En soms ook moeilijke gesprekken. Om, om, om verder met elkaar te komen. Uh, de, de PVV... Uh, ja, die, die, die, die, die, die zegt ook inderdaad over die verhuurdersheffing. Hè. Dat, dat vind ik ook... Uh, ja, dat is het, het Rijk, maar ik heb ook nog eentje... het, het systeem van uh, trap op, trap af... Hè, met de gemeentefonds. Dat is net zo'n een, een onding. Daar wil ik ook morgen vanaf. Dat, dat nekt ons ook. Dus het wordt tijd dat we de regering in uh, Den Haag... wat wakker schudden op wat meer dingen. Dus, voor mij mogen er nog wel meer moties die kant op op dat gebied. Want het, wat dat betreft verdient de gemeente meer als dat ze nu van het Rijk krijgen. En dan heb ik het niet alleen over volkshuisvesting. Um, groen links. De, de starters, die 110. Ik, ik probeer aan te geven. We zullen echt beleid erop moeten gaan maken. En... Uh, dit is de eerste aanzet, maar we zullen veel meer moeten doen. Dus ik hoop ook dat de prestatieafspraken met, met, met de nieuwe corporatie daar meer inhoud aan geven. Maar ik denk dat het begint bij onszelf. Wij zullen ons beleid, we hebben een uitvoeringsprogramma wat we jaarlijks moeten updaten. Wij zullen ons beleid moeten verscherpen, zodat we ook naar de cor nieuwe corporatie meer te bieden hebben. En ook naar HPZ meer te bieden hebben. En dat, dat zie je al terug, dat vind ik het mooi: dat we hebben afgesproken met elkaar die 30, 40, 30. Toen we dat niet hadden, had, hadden we die discussie niet. En nu hebben we bij, ook met, met partijen discussie, waar we, wat gaan we dan bouwen? Er komen nieuwe projecten aan, maar elke keer wordt er weer gezegd, ja maar we hebben die 30%. En als we dan ook voor het doelgroepenbeleid, voor volkshuisvesting, daar ook afspraken gezamenlijk over hebben gemaakt. Dan kan je die er ook bij meenemen. Dus, dus ik neem dat mee. Maar met, met, met, op dit moment met de, met de prestatieafspraken komen we niet verder als dat, dat we daar nu mee komen. Um, de, de energielabels het, en het hele een, dat beleid, ja, nou, zij, nemen dat, zij hebben dat natuurlijk geprogrammeerd op die onderhoudsprogramma's. Hè, van die flats die ze aan het opknappen waren, daar hebben ze dat in meegenomen. Maar... Sinds dat vastgesteld is, zijn we nu met de regionale energietrategie bezig. De warmtevisie, die moeten we nu, nu gaan ontwikkelen. Dus het, uh, en de investeringen in, in, in zo'n van verwoning zit tussen de nou, max 50.000, maar het begint bij 20.000. Nou, ja, ik kan begrijpen dat het, dat dan lastig is. En zeker, wij hebben nog geen wijken aangewezen. Dus wij zullen eerst een transvisiewarmte warmte moeten vaststellen. Dan zullen we wijken moeten aanwijzen. Nou, dat, dat staat pas gepland voor over een jaar, anderhalf jaar. Uh, ondertussen begint de discussie over wat we nou echt moeten gaan doen. Gaan we nou 100% van dat aardgasas of niet? Daar hoor ik ook steeds weer andere berichten over. Dus dat gaat nog wel wat tijd kosten. Dus dat is ook weer, wij zullen naar, ook naar zo'n corporatie dan de richting moeten aangeven. En als we dan voor elkaar krijgen dat we bijvoorbeeld die vuurdesheffing eraf krijgen, dan ontstaat er, en het, daar hebben ze wel een beetje een echt gelijk in alle woningbouwkort... dan ontstaat er ook weer meer financiële ruimte. En daarnaast zullen wij met elkaar eerder in het debat gaan over de Eneco-verkoop uh, van de Eneco-aandelen en het opzetten van het duurzaamheidsfonds. Dus dan kunt u daar ook de discussie over voeren. En dan kunnen wij afhankelijk van wat eruit komt, dat wel bij prestatieafspraken op een of andere manier meenemen. ...als we daarover met hun in gesprek gaan. Uh, dan de heer Berg. Ik, volgens mij heb ik al heel, een heleboel antwoorden daarop gegeven. Over die, die ondertekeningen en die 1%. Ja, ja chantage. Wij, wij, wij hebben getracht daarin te handelen. Wij hebben u denk ik daarom ook goed tijdig geïnformeerd... ...dat we daar niet mee in akkoord zouden gaan. En uh, hoe we dat gingen oppakken. En het tien jaar hebben van prestatieafspraken. en en nog zes jaar te gaan. Ja, daar, daar moeten we even goed naar kijken bij de nieuwe corporatie. Dat, dat, dat anders rond, want die tien jaar dat was dus al een probleem, want toen, daar stond in dat we een evenwichtig beleid zouden doen. Nou, dat hebben we gezien. Dus we zullen daar een andere modus voor moeten vinden. Hoe we die prestatieafspraken, welke afspraken maak je meerjarig? Wanneer kan je die opbreken? en welke afspraken maak je jaarlijk? Nou, we hebben nu wel getracht met deze afspraken het wat simpeler op te schrijven, want de vorige waren veel uitgebreider, maar deze zijn compacter. Dus uh, ik denk uh, dat we met de nieuwe corporaties waarschijnlijk strakkere afspraken kunnen maken. Ja. Uh, nou, de zeven verzoberingspunten, ik, zie de, ik, ik, ik heb ze niet alle zeven kunnen, kunnen vinden. Maar ik, ik, ik zie niet dat er, er zijn natuurlijk verzoberingspunten, want ze kunnen niet investeren extra in duurzaamheid en dat soort dingen. Maar dat, dat is inherent aan hun financiële positie op dit moment. En daar kan ik ook niet meer van maken. Maar wij blijven in gesprek en we gaan nog over een aantal zaken met ze in gesprek om met name rond die nieuwbouw en welke doelgroepen om daar verdere invullingen aan te geven. Uh, de, de inflatie van de sociale... Dat, nou dat, die inflatie gaat ook over, uh, over, de, de, over alle maandbedragen, dus ook over de bedragen van de vrije sector... Uh, die er zijn. En ten aanzien van de, de middenhuur, ja daar hebben we geen afspraken met ze over kunnen maken. Omdat ze daar een beleid voeren wat, wat, wat niet gericht is op, de re, op, op onze regio. Dat is een algemeen beleid wat ze voeren en de zijn puntentellingssystemen en nou, daar komt niet uit dat wij dan daar op die waardes uitkomen. En, en dan kijk ik van ja en hoeveel woningen gaat het op dit moment? Nou dan vind ik het dus bijvoorbeeld weer interessanter. Dat wat we hebben afgesproken in het uitvoeringsprogramma, 30-40-30, die 40 is voor de midden, dat als we nu komen tot bijvoorbeeld bouwen van uh, huurwoningen in, in de middensector, dat we daar wel de goede afspraken over maken. En niet eerder dat toestaan tot we die goede afspraken hebben. Nou, daar ga ik ook met de HPZ over in gesprek, dat we voorsorteren op die nieuwbouw hoe we nou met elkaar daar gezamenlijk naartoe gaan en, en welke eisen wij daar op dat soort punten stellen. Want dan kan je daar wel op, op inrichten. Dus mijn hoop is echt gevestigd op die nieuwe woningbouw die we gaan doen. En om daar de zaken beter te regelen. Uh, ja, de VVD had, ook, had nog een vraag: ook over: uh, van ja, staat het in die afspraken? Het dat, dat dat mag het één woningje meer worden. Ik ben het wel een beetje, ik, ik zat hem ook zo te lezen. Ik denk, ja, het er één is, is het ook goed. Maar oké, okay, er staat wel heel duidelijk dat we 100, uh, 189 woningen moeten bijbouwen. Er staat ook in dat er geen woningen worden verkocht. Dus, dus, uh, dus op zich klopt dat. Maar ik ben het mee eens dat bij de volgende afspraken we dat gewoon nog strakker moeten neerzetten. Dat daar <tie> verder geen discussie over is. Klaar. U bent klaar. Hartelijk dank, meneer Bruijs Voor deze eerste ronde geef ik nu het woord aan de heer Aldershof. Wellicht kunt u nog een aanvulling geven op de vraag die de heer Ensta gesteld heeft. U wordt geholpen. U heer Aldershof, gaat uw gang. Dank u wel. Uh, ja, toen wij geconfronteerd werden met het voorstel om de huursom met 1% te doen stijgen en de onderbouwing lazen... ...zagen we daarin dat van die 20 miljoen huuropbrengsten per jaar in Zandvoort 1 miljoen beschikbaar zou zijn voor renovatie. Om het als begrip even te gebruiken. Uh, de, de eerste vraag die, die van de kant van HPZ is gesteld van uh, wat is er de afgelopen jaren, de afgelopen tien jaar roep ik dan maar even samenvattend... Uh,